7 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. RVD betreurt uitlekken kersttoespraak. Weer recordopbrengst voor Series Request... en sportcentrum Voorthuizen in de as gelegd. De Rijksvoorlichtingsdienst betreurt het... dat de kersttoespraak van koningin Beatrix is uitgelekt. De RVD gaat er alles aan doen om zoiets in de toekomst te voorkomen. De toespraak van de koningin wordt zoals gebruikelijk... pas vanmiddag op eerste kerstdag uitgezonden. Maar deze keer stond de speech gisteravond al op internet. De video stond op een server van de overheid... en bleek gemakkelijk te bereiken, zegt de ontdekker Anne-Jan Roedeveld. Hij zegt dat hij oude video's van het Koninklijk Huis bekeek... en dat hij wat getallen in het internetadres veranderde. Toen kreeg hij de toespraak van dit jaar te zien. Volgens de RVD had het bestand een numerieke code naast een datumcode. Het gaat dus om meer dan alleen het veranderen van een jaartal, zegt een woordvoerder. Het is de tweede keer in korte tijd dat de RVD in verlegenheid wordt gebracht. Vorige maand ging het mis bij de eerste openbare beediging van het kabinet. Die begon te vroeg, waardoor de ceremonie nog een keer... op het afgesproken tijdstip moest worden overgedaan. In haar kersttoespraak spreekt de koningin dit jaar onder meer over vertrouwen in Europa. De Europese Unie heeft welvaart gebracht en bovenal biedt Europa ons vrede, zegt ze. Ook bedankt ze de bevolking voor de steun... die haar familie heeft gekregen na het ongeluk van haar zoon Frizo. Paus Benedictus heeft mensen opgeroepen... om in hun snelle en jachtige bestaande ruimte voor God te vinden. Dat deed hij in de kerstnachtmist in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. De mensen zijn volgens de paus zo vol van zichzelf... dat er geen ruimte over is voor God. En Dat betekent dat er ook voor anderen geen plaats is. Voor kinderen, voor de armen, voor de vreemdelingen, zei Benedictus. De mis kon door miljoenen mensen ter wereld rechtstreeks via de televisie worden gevolgd. In Bethlehem waren duizenden pelgrims naar de nachtmis in de geboortekerk gekomen. Die staat op de plaats waar Jezus zou zijn geboren. Onder de bezoekers was de Palestijnse president Abbas. De actie Serious Request van 3FM heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 12,2 miljoen euro opgeleverd. Dat bedrag werd gisteravond bekendgemaakt nadat DJ's Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom het glazen huis na zes dagen hadden verlaten. Het Glazenhuis stond dit jaar in Enschede. De opbrengst uit het aanvragen van verzoeknummers, veilingen en andere inzamelingsacties gaat naar het bestrijden van babysterfte. Volgend jaar staat het Glazenhuis in Leeuwarden. In een sportcentrum in het Gelderse Voorthuizen woedt een zeer grote uitstaande brand. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om het vuur te blussen. Dat kan nog enkele uren duren. Bij de brand raakte niemand gewond, wel kan het sportcentrum als verloren worden beschouwd. In het centrum zitten een sportschool en een zwembad. Enkele tientallen brandweermensen zijn in touw om te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand in Voorthuizen is nog niets bekend. In China heeft de politie een aantal bendes opgerold die zich bezighielden met het ontvoeren en verhandelen van kinderen. Er zijn 355 verdachten opgepakt en 89 kinderen gered uit de handen van ontvoerders. De politie ging tot actie over nadat er berichten van kindontvoeringen waren gekomen uit negen provincies in het zuiden en westen van China. De verdachten zouden ontvoerde kinderen hebben gekocht en ze vervolgens in andere delen van het land met veel winst hebben verkocht. Ondanks strenge straffen is de handel in kinderen een groot probleem in China. De vraag naar kinderen is er groot, mede door de strikte een kindpolitiek en de traditionele voorkeur voor jongetjes. Bankdirecteur Daniel Hodge wordt tussenpremier op Curaçao en gaat een zakenkabinet leiden dat waarschijnlijk op 2 januari wordt geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat er na zes maanden een politiek kabinet komt. Het zakenkabinet zal iets moeten doen aan het enorme begrotingstekort van Curaçao. Ook de aanpak van de gezondheidszorg heeft hoge prioriteit. Hodge is directeur van de Postspaarbank op Curaçao. In het zakenkabinet zitten verder de directeur van de inspectie volksgezondheid en de inspecteur-generaal voor onderwijs. De man die in de staat New York gisteren twee brandweermannen doodschoot, kwam kort geleden uit de gevangenis. Daar had hij 17 jaar vastgezeten voor de moord op zijn oma. De man lokte de brandweer gisteren naar zijn huis door brand te stichten. Toen vier brandweermannen uit hun wagen stapten, schoten hij hen neer. Twee werden gedood, twee raakten zwaar gewond. De 62-jarige schutter pleegde vervolgens zelfmoord. Waarom hij de brandweerlieden neerschoot, is niet duidelijk. Het weer het is bewolkt en er valt soms veel regen. Rond het middaguur is het op veel plaatsen droog, maar in de middag volgen al snel weer buien, vooral in de kustgebieden. Er waait vanmiddag een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 10 graden. Morgen minder regen, af en toe zon bij een graad of 8. De dagen daarna blijft het wisselvallig.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 Vanavond in het tv-programma Joris Kerstboom ontvang ik mensen die iemand willen eren met een plekje in mijn kerstboom in Den Bosch. Hartverwarmende verhalen van bijzondere mensen. Kijk mee naar Joris Kerstboom. Vanavond om tien of negen op Nederland 2 bij de NCRV. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op mijnsvb.nl. NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen. Dinsdag 25 december eerste kerstdag. Nederland geeft gul aan de dishockies. Opnieuw digitale problemen voor de Rijksvoorlichtingsdienst. We vervolgen onze economische tocht aan de hand van het Monopoliespel. En geen witte kerst, maar wel zijn in de natuur de eerste sneeuwklokjes waargenomen. We hadden hem pas vanmiddag om één uur moeten horen en zien de kersttoespraak van de koningin. Maar gisteravond lekte het uit. En dat kwam omdat Anne-Jan Roeleveld de toespraak vond op internet. En hij is nu aan de lijn Anne-Jan Roeleveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de toespraak gevonden? Nou, dat was eigenlijk heel makkelijk. Ik, uh, ja, ik hoorde gisteren van het nieuws dat het onderwerp na naar buiten was gekomen. Dat het ging over vertrouwen. Dus ik dacht, hé, ik ga eens even rondkijken op de website van het koninklijk huis. En ik zat daar eens even wat video's te bekijken die er al op stonden. En nou, ik zat de eerste keer in, in, in die link te kijken. En daar stond, ja, stonden eigenlijk twee dingen in. Want er ging een link naar, na, naar die video toe. En er stond een datum in en een ID. Yeah. En ja daar stond dus 18 december van de vorige video. Dus ik dacht, nou dat is lekker makkelijk. Ik vroeg die naar 25. En ik verhoog een paar keer dat ID. En ik dacht, van, hé, wat gebeurt er nou? En die video ging downloaden. En ik had ineens de in voor mijn neus. <laughs> en een ID eventjes voor alle digibeten onder ons. Wat is dat? Nou ja, dat ID, dat is eigenlijk... Ik vermoed dat het het ID is van de video. Alleen de FD, die geeft dus nu gisteren aan, ook aan dat het gaat om een uniek ID. Alleen om even dan aan te geven hoe uniek dat dan is. De vorige video was 3998. En die video waar ik van de kersttoespraak was 4003. Dus het is een verschil van vijf nummers. Ja. Nou ja, hoe je dat normaal bouwt, ik ben dan zelf... Technisch, dus uh, ja, hoe je dat normaal bouwt is dat je eigenlijk een heel lang ID ervan maakt. Van misschien wel 30 tekens. Ja, en dan had ik het natuurlijk niet kunnen raden. Nee, want uh, eventjes uh, Menno Reemeijer, onze verslaggever Koninklijk Huis. De RVD zegt van uh, het was uniek. Ja, het ging om een, uh, een, een numerieke code die bijgevoegd was. Dus het was niet uh, wat gisteravond in eerste instantie werd gesuggereerd, dat uh, alleen de datumcode was veranderd. Maar ik, ik hoor het nu ook. Het was ook een numerieke code die, uh, die eraan vast zat. Dus het is niet helemaal vergelijkbaar met wat uh, vorig jaar gebeurde rond de miljoenennota. Die kwam toen ook op straat te liggen. Omdat uh, Slimmerik één cijfer had veranderd uh, uh, in de URL. Hè, in het adres van, uh, van de miljoenennota. Ja, want dat is het dus niet. Zo makkelijk is het niet gedaan. Nee, ik ben het gewoon het eens dat het echt kindelijk eenvoudig is om dit natuurlijk even aan te passen. Bro, dit, had ja. maar, dit had iedereen kunnen doen, toch? Ja, maar, ja maar, nee, absoluut. Ja. Maar het is, het is iets. Wat men nou zegt, het is ietsjes meer aanpassen dan toen met die miljoenennota. Want dat was ja, okay, echt, echt, echt, echt alleen maar een jaartal aanpassen. Maar uh, eigenlijk kan je daar nog veel meer vinden van uh, dingen die de RVD misschien al uh, klaar heeft gezet. Ja, en dan is het misschien wel echt inhoudelijk echt nieuws. Want dit, dit is natuurlijk niet echt. Ja, dus het is natuurlijk wel een kersttoespraak in die zin dat het natuurlijk wel bekend is. Maar er komen natuurlijk geen hele spannende dingen in voor. Maar straks, ja, als het natuurlijk weer met zo'n zo miljoenen nota gebeurt... Ja, dan is het natuurlijk evenveel weer wat erger. Ja, dus ik hoop dat ze dat... hier ook echt van leren. Ja. Dat was ook een beetje mijn achtliggende gedachte van, ja, van het delen op, op, op Twitter. Ja, Benne, wat men dan, wat wij jij zeggen? Ja, ja of, of natuurlijk, uh, wat nog veel ernstiger is... Uh, dat het filmpje waarin ze haar aftreden aankondigt... al online staat voordat ze het volk heeft toegesproken. Dat kan ook. Ja, precies. Uh, maar, maar, maar was je daar specifiek gewoon op zoek of, uh, naar het, het filmpje... of was je inderdaad gewoon even aan het kijken van, uh, ja, hoe veilig is het op dit moment? Nou, ik was even aan het kijken dus naar die video's. En toen zag ik dus dat, dat je die video kon downloaden. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht even, nu ga ik dus naar de rechtstreekse bestandsnaam van die video. En toen bekeek ik die bestandsnaam eens even. Ja, en als je dan zo'n datum ziet staan, dan, ja, dan denk ik al snel van, hè, maar... dan is het wel heel makkelijk om die datum even aan te passen. Ja, dus ja, dat ga je dan proberen inderdaad. En dan... Ja, ik ging een paar getalletjes omhoog. Ik dacht van nou ja, ik dacht, laat la, la maar zitten. Maar op een gegeven moment ging, ging dus downloaden. Dus ja, ik was helemaal niet heel specifiek naar de schoek. Ik was, ja, ik dacht van nou, ik ga het even proberen. Het zal toch niet waar zijn? Maar ja, het toch waar. <laughs> het was wel waar. Wat is de belangrijkste advies richting de, nou, de koningin en voornamelijk natuurlijk richting de Rijksvoorlichtingsdienst? Nou ja, zorg ervoor dat het goed beveiligd is en met name voor een site die, die drie ton heeft gekost alleen al om het te vernieuwen ervan. Ja, precies. <laughs> Zorg, het is een eenvoudig advies. Maar, maar, maar ik heb nog ik een vraag op. aan de ja? techneut, want dat ben ik absoluut niet. Volgens de RVD stond een toespraak stand-by op de website rijksoverheid.video.nl. Uh -huh. uh, daar valt het Koninklijk Huis dan ook onderkennelijk. Maar dat is een algemenere site waar het op staat. Klopt, ja. Het, uh, de site waar, waar dus al die video's op staat is dus koninklijkhuis.nl. En de, de, de bestand waar die uh, op, op de server was server.rijksoverheidvideo.nl Dus vermoedelijk staan er nog veel meer ja. uh, sites aangelinkt aan die server waar allerlei bestanden op staan. En wat ik vermoed met, met, met, met, die, met die planning van het bericht is dat wat ze vaak doen is, ze plannen vaak een bericht in, bijvoorbeeld op vandaag 1 uur s middags. En in dat bericht staat dan een link naar die video. Maar goed, ja. die video stond dus blijkbaar al zondag om half 1 uur middags live. Ja, maar dat is dus een aparte site, daar kom je niet zomaar op. Nee, en die vond ik dus, die, die, ja, die, die hele serverruimte zeg maar, uh, door die video te downloaden, die, die er al eerder op was gezet. Precies, want daar, daar zat die link als het ware in. Ja op die manier. Menno, uh, ja. d -d -d dank je wel uh, in ieder geval uh, voor je verhaal, Anjan uh, Roelenveld. Ik praat nog even verder met, uh, met Menno. Menno, want ja, de RVD heeft dus wat zich uh, laten horen. Ja, het het Koninklijk Huis, ik neem aan, dat majesteit, die heb je vast en zeker nog niet gesproken, maar nee. er ook niet gelukkig mee is. Nee, nee ik, ik, ik durf niet vaak te zeggen uh, wat de koningin uh, denkt Bert, maar in dit geval durf ik toch wel te stellen dat hij standvoetend uh, ergens uh, door een woning is, uh, is gelopen. Ik denk ook dat er een ambtenaar ergens in het land een hele vervelende de kerst heeft. En misschien wel meer ambtenaren natuurlijk. Nee, er zullen heel veel telefoontjes over en weer zijn gevoerd. Ze willen het maatje meestal van de kous weten, hoe dat dan kan. En het is natuurlijk niet voor het eerst. Het is eigenlijk de tweede keer in korte tijd dat ze, om het zomaar te zeggen, voor schud gaat door fouten van ambtenaren om haar heen. Ik denk nog maar eventjes aan die dubbele beediging van een paar maanden geleden. En wat ik al eerder zei, het is nu nog redelijk onschuldig, maar An-Jan gaf het ook al aan. Er kunnen ook video's zijn met veel meer inhoudelijke boodschap. Ja, maar zullen we eventjes de inhoud gaan bespreken van de Kersttoespraak, nu we er toch naar hebben we kunnen, kunnen kijken. Laat <laughs> even een, een, een fragment laten horen. Laat liefde verbinden. Laat hoop doen leven. En laat geloof kracht geven. Dat zijn inspirerende woorden... die dit jaar in mijn familie... een bijzondere betekenis hebben gekregen. Het medeleven van velen... is ons daarbij tot grote steun. Ja. Dit gaat ja. natuurlijk over Prins Friese. Over, over Prins Friso, dat, dat is duidelijk. Overigens wat me dan opvalt, zonder uh, de naam te noemen... en ik uh, ben eens wat terug gaan kijken in alle kersttoespraken... Uh, op een andere manier dan, uh, dan de spreker hiervoor. <laughs> uh, maar er zijn natuurlijk meer van dit soort momenten geweest. Het uh, overlijden van haar ouders, het overlijden van haar man, Prins Klaus. Die werden toen wel bij naam genoemd, uh, maar kennelijk... Laatst het is hierbij. Is, het, is, is dit genoeg? Deze algemeenheid, dat heeft ze het afgelopen, het afgelopen jaar ook vaker gezegd... met dank voor de steun. En dat is kennelijk genoeg om het, uh, om het zo te zeggen. Omdat uh, dat vooral haar privédomein ja. is. Ja. Dat zit erachter. Absoluut. Ja. Goed, daar begint het uh, mee. Maar dat is niet het enige wat besproken wordt. Uh, ze heeft het ook over de politiek, zoals ze het wel vaker erover heeft. Althans, in algemene termen. En dan heeft ze het over Europa. In de crisis die ons nu treft, is een klimaat ontstaan waarin wantrouwen de boventoon voert. Bevrijding uit die negatieve instelling begint met het besef dat Europa niet een vreemde mogendheid is, maar onze eigen gemeenschap in dit werelddeel. Europa, dat zijn we zelf. Ja, op Europa ligt daarna aan het hart, dat is al langer bekend. Ze sprak er al over tijdens het staatsbezoek afgelopen jaar in Luxemburg, in maart van dit jaar. Kwam ook voor in de troonrede, dan is het natuurlijk een tekst van het kabinet. Maar toch, ze spreekt er veel over. Toen ging het over het financiële helpen, nu in haar persoonlijke tekst gaat het een stap verder. Europa heeft ons vrede gebracht, wat trouwens een populair argument is onder de pro-Europeanen. Ja, maar het lijkt wel alsof ze hier gewoon ook een beetje met de vinger naar de politiek aan het wijzen is. Ja, met name dat wantrouwen waar ja. ze het over heeft. En dan denk je natuurlijk al snel aan, aan SP en, uh, en PVV. Uh, ja, ook, ook, ook, het, ze, ze praat vaak in algemeenheden. En ik denk dat. Uh, en, en nu ga ik voor de spreker, dus ik moet voorzichtig zijn. Maar ze spreekt over het algemeen in algemeenheden haar zorg uit. En uh, dan is het meer van wie de, wie de schoen passen, trekken hem aan. En uh, doe ermee wat je, wat je ermee wilt doen. Dus, ze zal nooit iemand rechtstreeks uh, bekritiseren in dat opzicht. Daar, daarvoor is het veel staatshoofd. Ja, maar Europa ligt haar na aan het hart. Dat weten we natuurlijk ook al een tijdje. Want ze was zelfs bereid om haar beeldenis... toen de tijd op de munt op te ja. geven. In wat manier was Top. het verdrag van Maastricht. Ja. Goed, dat is Europa. Maar ze heeft het ook over de rechtsstaat. En dan heeft ze het over vooral dat uh, het vertrouwen. En in dat verband noemt ze de rechtsstaat. Onze grondwet geeft burgers gelijke rechten. Maar vraagt ons ook anderen als gelijkwaardig te aanvaarden... ...en te respecteren. In de rechtsstaat ligt de basis voor een houdbare samenleving. Dit vraagt meer dan regelingen voor bestuur en besluitvorming. Het gaat vooral om aandacht voor elkaars verlangens en meningen... ...en gerichtheid op het algemeen belang... Ja, nou, Hier kom je weer terug op wat ik eerder zei. Leg alle kersttoespraken van de koningin eh, naast elkaar. En 75% van de, van de kersttoespraken heeft ergens dit thema. Eh, naast de liefde, eh, vertrouwen, samenhorigheid, eh, vertrouwen. Dat was het hele thema natuurlijk van deze kersttoespraak die we eigenlijk pas om één uur eh, zouden moeten horen. Eh, maar, maar dit vind je steeds in, in al die toespraken terug. Het is eh, min of meer een herhaling, maar dan weer in andere zinnen. Ja, dus het nieuws van vandaag is Europa, het nieuws is Friso En het uh, belangrijkste nieuws is misschien wel gewoon het uitlekken. Het uitlekken, dat is zeker het belangrijkste. Wat me opvalt is trouwens dat nog niemand gereageerd heeft in de politiek. Zowel op de inhoud als op het uitlekken. Ja, maar misschien wachten die gewoon tot één uur en dan uh, ja. <laughs> hebben ze de het allemaal gezien. Het is tenslotte ook uh, eerste ja. kerstdag. Menno, uh, dankjewel dat je ook zo vroeg bent opgestaan voor ons. Graag gedaan. Zo dadelijk gaan we naar Mark Nesse. Er zijn geen files vandaag, maar er is wel een bericht van de Nederlandse Spoorwegen... want tussen Almere Centrum en Almere-Oostvaarders... daar rijden er geen treinen door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het centrum van Enschede werd afgelopen week bezet door de DJ's van 3FM. De jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request haalde weer veel geld op. Dit keer voor het voorkomen van babysterfte in ontwikkelingslanden. Gisteravond om kwart over negen mochten Gerard Ekdom... Giel Beelen en Michiel Veenstra hun glazenhuis uit... En kwam er een eind aan de actie? Paul Zanders maakt een verslag van de laatste dag. 3FM. Serious Request. Let's hear it for the babies. Op de oude Markt in Enschede wordt radio gemaakt. Er staan een paar duizend mensen rondom het glazen huis. Het inmiddels zo beroemde glazen huis. van 3FM Serious Request. Met daarin drie dj's. Ze maken radio voor geld. Voor het goede doel. Enschede, hoe gaat het? Misschien zou dit helpen. Hier op de Oude Markt gaat het eigenlijk maar om één ding. Namelijk zoveel mogelijk geld ophalen. 25 uh, euro, euro, ja. 50 euro. Ja, maar het is goed om gewoon een goede wil te tonen en.. Uh toch wat voor het goede op te geven. Het geeft een goed gevoel? Ja, dat zeker. Voor de is daar. daar staat op uh, actie, series, ik wist het huisloop, ambtenaanloop, gemeen Enschede. En... opgebracht 3.009 euro netto. Dat, dat is minimaal, minimaal. Wat zegt hij? Dat is een hoop geld? Ja, dat is mooi geld. Ja, dat is mooi, ja. mooi meegenomen. Ja, nou ja, we hebben het zelf ook niet heel erg breed, maar we hadden toch nog 10 euro uh, om te geven. Ja. Dus uh, we zeiden van ja, dan uh, eten we een uh, week een broodje met kaas. En het geeft een goed gevoel? Ja, zeker. Ja. Maar het gaat natuurlijk allemaal om het eindbedrag. En dat eindbedrag wordt bekendgemaakt op het Van Heekplein. Dan uh, denk ik dat het moment daar gekomen is dat wij moeten gaan onthullen hoeveel geld er opgehaald is dit jaar met Serious Request 2012. Zijn we er klaar voor? Ja! Tel met mij mee! Eén! Hey! De Serious Request 2012 is 12.251.667 euro! Nou, dat begint routine te worden, hè? Nee, eh, gelukkig niet. Ik snap dat mensen wel denken, maar ja, dit verzin je toch niet. Dit is toch hier ga je toch niet aan wennen. En dat wist ik, bedoel, het is twee jaar geleden dat ik in het huis zat. Dus vanaf dag één was al de opwinning. En het ging allemaal zo snel dat het begin voor mij het moeilijkste was. Want ik dacht, jongens, doe eens rustig. Er werd gehandeld alsof het de laatste dag was. Uiteindelijk bleek dat echt zo te zijn. Is het gewoon één grote eindspurt geweest. En, en werd het alleen maar meer, beter, mooier, ja. 12,2 miljoen euro. Dat is echt, nou ja, waarin een klein land groot kan zijn. Ja. Ik bedoel, hoeveel baby's hiermee worden geholpen door, ja, fucking klein Nederlandje. Gewoon, euh, nou ja, heel veel moeders die die pijn niet hoeven hebben. Heel veel mensen die zullen het nooit weten dat wij het gedaan hebben. hoeft ook niet, maar die zijn op deze planeet. Dankzij nou ja, diegenen die hebben meegeholpen aan deze actie. Ja. Nou zeggen jullie elk jaar, uh, dat was in Utrecht zo, dat was in Den Haag, dat was in Breda, dat was ja. in Groningen. Zeggen jullie nou hier gaan we niet meer overeen. Ja. 12,2 miljoen, ja. dan zou je zeggen nou dan wordt het ook wel echt lastig. Ja ik zeg het wederom weer. En, uh, ik bedoel, ik, ik was weer dit keer ook echt vanuit de grond van mijn hart overtuigd. Het is geen valse bescheidenheid, het is niet indekken. Het is gewoon wat ik echt denk. Maar ja. Of het nou, de actie wordt gewoon steeds groter en bekender, dat merk je. Het gaat eerder leven. Het is de trots van Twente. Ja, en de actie, weet je wel. Ik bedoel, de pijn die moeders hebben op het moment dat ze een kind verliezen, ja, dat is universeel. En ik denk dat dat ook veel bijgedragen heeft. Ja. Is jullie fantastisch ook hoe het evenement Series Request, het is ooit best klein begonnen ja. in Utrecht. Ja, dat is en nu en staan daar 10, 20, 30.000 mensen. Maar de basis is hetzelfde en dat is het kracht. Het is gewoon echt. Je moet op de foto, ja. dankjewel. De man die op de foto moest, dat was uh, Giel Beelen. een van de drie dj's die zich opsloten in dat glazen huis. Ik krijg uh, foto's binnen via Twitter dat er in Seurhuis te Veen... gewoon buiten gezongen wordt. Uh, om zes uur zijn ze daar al begonnen. Het regent daar enorm. Joris van de Kerkhof is in Nessen, maar jij zit volgens mij gewoon binnen. Ja, met de gitaar aan spelen. <laughs> ben je dat, ben je dat zelf? Ja, knap, hè? <laughs> <laughs> dat doe je goed, Joris. Ja, jaloersmakend, mensen die het echt kunnen. Ik kan één akkoord. Nou, nu even niet met die microfoon erbij. Deze gitaar die staat klaar. Je zou bijna zeggen op het podium waar om negen uur uh, de dienst begint. Op dat podium uh, gaan dus uh, straks verschillende mensen spreken. Niet alleen de predikanten, maar ook anderen. En er is één kleine kribbe. Alleen, daar ligt alleen maar stro in. Eh... <laughs> uh, Degene die erin moet komen te liggen, die, die wordt nog meegebracht... door iemand als het een beetje meezit. De kerk is lekker warm. En dat komt omdat dit apparaat echt al een half uur lang enorm aan het stomen is. Daardoor wordt die kerk en blijft die kerk enorm warm. Dit is het kerkgebouw. Uh, verderop uh, is een uh, kamertje waar, denk ik, 50 mensen aan het uh, ontbijten zijn. Want ze beginnen hier in Nessen op eerste kerstdag met een ontbijt. En voor dat ontbijt wordt er gebeden. Goede God, wij danken u. Wij danken u dat wij vandaag het grote feest van kerst mogen vieren. Dat u naar ons toegekomen bent. In uw zoon, Jezus Christus. Om ons voor te gaan. Dank. Eet smakelijk. En dan gaan we straks uh, zingen in het dorp. En dat zingende dorp, dat is dan om alle mensen uiteindelijk naar, naar de kerk te krijgen. En nu zijn de mensen na het bidden uh, echt aan het eten. Eitje, krentenbolletje, broodje, kaas. Smakelijk. Ja, heerlijk is het. Nee? Ja, nou hoor. Ja, ja. Waarom ja. is het hier zo druk? Uh, nou, omdat jullie er zijn. He. <laughs> nee, het is gewoon. Uh, ja, mensen vinden het toch heel erg leuk om hier uh, bij elkaar te komen, denk ik, zo op de vroege ochtend. En, uh, ja, het heeft ook wel iets, zo in het donker. Uh, nou. en je hoeft er zelf niet niks voor te regelen. Je hoeft zelf niet je ontbijt klaar te maken. Het is ook nog makkelijk. We ja, zijn net dat iemand, dat komt door de crisis. Het is gratis. Ja, en... ja, dat zou, zou ook kunnen, want ja, het kost helemaal niks. Nee, nee, dus Volgend jaar mag iedereen hier komen. En, uh, ja, super. Een kwartiertje uh, de regen in. En uh, dan met die regen uh, muziek maken en zingen om mensen naar binnen te halen. Smakelijk. Zeker weten. Ja? Een eitje, ja, het ruikt ook wel uh, erg naar ei. Ja. En wat, hoe oud ben jij? Uh, ik ben 19 jaar. En wat brengt jou hier en niet in bed? Gewoon op dit tijdstip gewoon rustig slapen. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het is hier ook altijd hartstikke gezellig. En uh, nou ja, ik was gevraagd voor de muziek om uh, mee te lopen. En dan doen we dat. En ben je zelf ook nog erg gelovig ook... Of speelt dat eigenlijk niet? We doen dit gewoon ieder jaar. Nou, ik uh, zie mezelf zeker als gelovig. Maar uh, dat is voor mij niet een reden om per se hier om 7 uur te zitten. Dat is voor mij een reden om 9 uur in de kerk te zitten. En uh, geloven gaat voor mij veel verder dan alleen dat. Maar, uh, nou ja, het, het speelt wel mee om uh, nou, met uh, een deel van de gemeente hier de dag mee te mogen beginnen zeker. Is het moeilijk eigenlijk om als 19-jarige gelovig te zijn? Moeilijker. Ja, uh, ik heb niet echt uh, een referentie of zo ten opzichte van ooit. Dus. Nee, maar misschien dat de klasgenoten of schoolgenoten uh, denken van... ja, heel dat geloof is allemaal maar stom. Kerstmis is cadeautjes uh, en uh, veel drinken, maar voor de rest niks. Nou, voor mij is kerstmis een stuk meer dan uh, cadeautjes en drinken. En uh, natuurlijk, het zijn uh, leuke dingen die erbij komen. Al doen wij thuis in principe geen cadeautjes met kerst. Maar een uh, nou, garage wijn smaakt natuurlijk net zo goed. Uh, maar voor mij is kerst een stuk meer dan dat alleen. En um, ja... En wat anderen daarmee doen, dat uh, mogen ze zelf weten. Dat is uh, jammer in mijn beleving. Ja, dat kunnen we ze nu niet vragen. Die zijn nu aan het nee. slapen. Smakelijk eten. Nou, ja. Of naar de radio al uh, aan het luisteren op deze eerste kerstdag. Joris is in Marknesse. Komt hij nog een paar keer uh, terug? Ik ben de harme afvaste Handen aan het opwarmen voor het volgende. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis met vandaag een onverwachte meevaller. Er opeens een adviseur het spel binnenwandelt. En Louis ontdekt waar de straatnamen in het spel vandaan komen. Goed, ik ben opgebracht wegens dronkenschappen volgens het spel. In ieder geval in de vorige ronde, een uurtje geleden. Het is vroeg op de ochtend ervoor. We gaan verder gooien. We staan op Kans en we staan op station West. Rick, jij bent... En ik gooi acht. Grote Markt, Groningen. En die heb ik lekker zelf. Dat hebben we nog niet gekeken, hè? Grote Markt. Ik denk, dan komt Louis Dekker wel of uh, Jeroen Schutheijzer, Maar nee, helemaal niks. Ik gooi zes. En dan kom je uit op de waterleiding. En dat betekent dus de waterrekening voor het jaar. Duizend euro graag, bed ja, is... Voor jou en je gezinsleden. Ja, nou het ja, water. Het, is, het is peanuts... Duizend euro. Ik betaal volgens mij veel minder dan André. Je, je bent een bijzondere bank. <lacht> Oké, okay, jongens. Mijn worp. Ik heb elf. En ik kom terecht op Colsingel in Rotterdam. Hm, dat is een handige bank. En dat betekent dus een, uh, twee, uh, vijf en een half duizend euro, alsjeblieft. Ik kan aan me niet huur. herinneren van vroeger dat die bank altijd, altijd maar alleen maar aan het incasseren was, eigenlijk. Ja, maar we doen ook heel veel voor de mensen. <lacht> ik vrees dat we jou na 1 januari kwijt zijn... en onder de bank, André. Um, ik gooi vijf. En dan kom jij uit op 1, 2, 3, 4. 5. Op Algemeen Fonds. En wat komt er dan naar jou toe? Ah, uw pensioenfonds verlaagt de uitkering... en dat kost u 10.000 euro. Hoezo, de dekkingsgraad is uh, te laag? De crisis heeft ook toegeslagen in de pensioenwereld... dus uh, dat wordt uh, minder pensioen En, voor en hoeveel... Euro moet ik minder betalen? Of moet ik uh, wordt er verlaagd? 10.000 euro. ga er maar vanuit dat het uiteindelijk dan, alles bij elkaar opgeteld... door de tijd heen, u uh, 10.000 euro kost. Ja, maar nou wordt het me te hoort. Dus ik wil nou toch wel eens eventjes weten of die 10.000 euro een beetje klopt. Uh, Gert-Jan Dennekamp. Oké, okay, ja. Nou, dat is echt belachelijk veel geld. Gert-Jan Dennekamp, jij zit hier niet uh, zomaar, natuurlijk. Want je staat al de hele tijd daar een beetje in de gang mee te kijken. Omdat je spelletjesfreak bent. Maar ook gewoon omdat je onze specialist bent. Onze pensioenspecialist bij de NOS. 10.000 euro verlaging, dat is eigenlijk idioot. Dat is heel veel. Kijk, als de crisis aanhoudt, dan gaan het sommen natuurlijk optellen, dan kan het inderdaad eh, misschien wel op dat soort bedragen uitkomen. Maar de meeste fondsen gaan er toch wel vanuit dat het langzaam weer opkrabbelt. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje aan de cijfers. Dus op dit moment lopen mensen, of de meerderheid van de mensen die pensioen krijgen en die sparen voor een pensioen, die lopen echt achter met hun pensioen. Soms wel 10% op inflatie. Dus ze hebben die verhoging ieder jaar niet gekregen de afgelopen jaren. En daarnaast dreigt er een korting. En in sommige gevallen is er al gekort op de pensioenen. En dan gaat het ook om enkele procenten. Dus bij veel mensen is er al wel wat afgegaan. Maar niet dit soort bedragen. Zeker niet op jaarbasis. En voor komend jaar moeten we ons dan eigenlijk zorgen maken? Jazeker. Um, veel fondsen hebben kortingen aangekondigd. Dat doen ze op basis van de cijfers van eind dit jaar. Nou krabbelen de meeste fondsen wel weer wat op. Het is niet zo dramatisch als dat het al is. Is geweest, Maar toch, uh, um, sommige fondsen zullen kortingen moeten doorvoeren in april. En wat misschien nog wel zwaarder weegt... is het feit dat mensen jarenlang nu al geen indexatie hebben gehad van het pensioen. En dat vergeten we eigenlijk, maar dat tikt net zo zwaar aan. Iets afpakken, dat vinden mensen heel erg. Maar iets niet krijgen is eigenlijk net zo erg. En over de afgelopen jaren zijn uh, ja, sommige pensioenen er echt 10% op op achteruit gegaan ten opzichte van wat eigenlijk de verwachting was. En dat merken mensen natuurlijk toch uiteindelijk. Ik voel een kanskaart voor volgend jaar aankomen van het gaat beter met uw pensioenfonds. U krijgt er misschien wel 10.000 euro bij. Nee, je krijgt er geen 10.000 euro bij. Maar ja, 10.000 euro erbij is misschien wel wat overdreven. Ja, dat is absoluut overdreven. Je mag, uh, denk ik, in, in veel gevallen blij zijn als er niet echt iets afgaat van je pensioen. Je krijgt er in ieder geval bij de meeste fondsen niet iets extra's bij. Omdat het minimale niveau dat ze moeten hebben eigenlijk nog niet gehaald wordt. En het is heel verschillend. Hè? Sommige mensen zullen bij een fonds zitten waar het heel goed mee gaat. Die hebben al deze problemen niet. Hebben er ook helemaal geen last van. Maar de grote meerderheid in Nederland heeft de afgelopen jaren... toch moeten inleveren op het pensioen. Gepensioneerden merken dat direct. Maar ook de werknemers die nu aan het sparen zijn... die hebben het niet gekregen en zullen dat uiteindelijk ook merken. Ik zie jou nou de hele tijd kijken naar die dobbelstenen. Ik dacht dat jullie het spelletje deden. <lacht> nou, je mag één keer gooien. Okay.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 Radio 1, het NOS-journaal. De RVD betreurt het uitlekken van de kersttoespraak van koningin Beatrix. De toespraak werd gisteren door een internetgebruiker... van de server van de overheid geplukt en op Twitter gezet. De kerstboodschap wordt vanmiddag om 1 uur uitgezonden. De negende editie van de actie-series Request van 3FM... heeft opnieuw een recordopbrengst opgeleverd. De DJ's Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom... haalden de afgelopen zes dagen een bedrag van 12,2 miljoen euro op... De actie stond in het teken van babysterfte. De paus heeft tijdens de mensen tijdens de kerstnachtmis opgeroepen... om in hun leven meer ruimte te maken voor God. De mensen leven volgens de paus zo snel en zijn zo vol van zichzelf... dat er geen ruimte meer over is. En dat betekent volgens hem ook dat er geen ruimte is voor andere mensen. Zo'n 50.000 Amerikanen hebben een petitie ondertekend... waarin gevraagd wordt om de deportatie... van de Britse talkshow-presentator Piers Morgan... De ondertekenaars nemen het morgen kwalijk dat hij zich fel heeft uitgelaten over de wapenwetgeving in Amerika. De Brit is de opvolger van Larry King op CNN. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van weer online. Vanochtend is het bewolkt en valt er regen. Soms kan het flink doorplensen. Rond het middaguur is het tijdelijk op veel plaatsen droog, maar vanuit het zuidwesten volgen al snel buien. De zwaarste exemplaren vallen in de kustgebieden. Het is verre van koud, met maxima rond 10 graden, maar er steekt vanmiddag een stevige zuidwestenwind op. Vanavond houden de buien nog enige tijd aan. Vannacht wordt het geleidelijk overwegend droog en klaart het vanuit het westen op. De minima komen uit rond 6 graden. Morgen, tweede kerstdag, ziet het weer er vriendelijker uit dan vandaag. Zonnige periode, wolkenvelden en een paar buitjes wisselen elkaar af. Er staat een vrij krachtige, aanzeekrachtige tot harde zuidwestenwind. Op de Wadden waait het hard windkracht 7. Het wordt 7 graden in het noorden tot lokaal 10 in het zuiden. Het is maar één keer per jaar kerst. En daar kunt u als ondernemer in één keer klaar voor zijn. Bij Macro. Voor eenvoudige, maar ook bijzondere producten. Van vaccinelicht tot geurkaars. Van casual tot feestkleding. Alles voor een fijne kerst. Bij Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Aan wie denk jij met kerst? Vanavond in het tv-programma Joris Kerstboom... ontvang ik mensen die iemand willen eren... met een plekje in mijn kerstboom in Den Bosch. Hartverwarmende verhalen van bijzondere mensen. Kijk mee naar Joris Kerstboom. Vanavond om tien of negen op Nederland 2 bij de NCRV. En tweede kerstdag zijn alle macro-vestigingen geopend van negen tot zes. Zo kunt u als ondernemer voorbereidingen treffen voor oud en nieuw bij Macro. Partner voor Ondernemend Nederland. NMS het Radio 1-journaal. Ook op deze eerste kerstdag de eerste sneeuw klokjes zijn waargenomen. Her en daar staan de hazelaars en elzen in bloei en in München werd het gisteren bijna 20 graden. Het lijkt wel lente in plaats van kerst. We gaan over praten met Arnold van Vliet, bioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou, we, zoals we gemerkt hebben, hebben we aardig hoge temperaturen, zeg maar zeer hoge temperaturen voor het tijd van het jaar. Eh... Um, en dat volgt eigenlijk op een... Ja, begin december is het wat koud geweest. Hè? Dat hebben we sneeuw met uh, Sinterklaas gehad. Ja. Maar november was eigenlijk ook al uh, uh, zacht. Uh, zeker als je dat uh, vergelijkt met, uh, met tien jaar geleden. Toen uh, was die temperatuur dus eigenlijk... Uh, eigenlijk is deze temperatuur dus ook heel erg hoog geweest. En die planten reageerden erop. En de hele vroege bloeiers... Nou, u noemde ze net al. Uh, de de Haarslaar en de Elzen, die uh, beginnen hun... Uh, pollen los te laten of in ieder geval beginnen in bloei te komen. Ja, maar is er een verklaring voor dat het zo warm is nu? Ja, dat heeft uh, Ik ben zelf bioloog en uh, daarvoor moet je eigenlijk bij de meteoroloog zijn. Maar het heeft alles te maken met dat we overwegend uh, wind uit het westen hebben. En het komt van zee. En die zee is gewoon warmer. En dat brengt dus vochtige, warmere lucht met zich mee rond deze tijd. Dat betekent veel regen uh, en dus hoge temperaturen. En dat, uh, ja, dat uh, is wat we er nu aan uh, ondervinden. Ja, maar wat is er dan gebeurd met die mechanismen in, uh, in de natuur? De winterslaap van veel, uh, veel bloemen? Nou ja... Als die temperatuur uh, um, ruim boven de 10 graden gaat komen... dat is voor veel planten en dieren een ei. Het lijkt toch wel een beetje lente. Uh, we herinneren ons ook misschien nog wel vorig jaar, december... toen lag die temperatuur overigens nog veel hoger dan dat die nu was. Toen lag die gemiddeld op 6,5 graden, uh, Waar we nu nog op 3,8 zitten, maar het stijgt snel nu. Uh, maar 6,5, dat is hoger dan de gemiddelde maarttemperatuur. En vorig jaar hebben we ook gezien dat heel veel planten toen, en bomen ook uh, actief werden... Uh, en toen kregen we in de februari nog die intense vorstperiode. Dat heeft toen tot heel veel vorstschade geleid. Nou, dus die planten worden geactiveerd door die hele hoge, hoge temperaturen En dat leidt dus door, uh, uh, tot activiteit in de natuur. Zoals we dus nu ook zien uh, uh, bij bomen als uh, elzen en oh Ja, Maar ook gevaarlijk uh, wat u aangeeft. Want op het moment dat ze actief zijn, kunnen ze ook bevriezen weer. Ja, nou kijk, bij deze soorten die nu in bloei komen... Uh, dat is even vervelend voor hooikoortspatiënten. Dat zien we ook... Waar uh, <lacht> uh, moeten de hooikoortswaarschuwingen uit? Ja, die, die uh, hebben we afgelopen vrijdag eigenlijk uh, uh, al uitgebracht. Uh, want wij uh, hebben ook onze allergieradar-app en daar geven mensen hun hooikoortsklachten door. En dan zien we dus dat mensen al, uh, een aantal mensen al hooikortsklachten ervaren. De meeste uh, hooikoortspatiënten nog niet hoor. Uh, maar de mensen die last hebben van Els en uh, Hazelaar en er staat toevallig zo'n vroegbloeiende exemplaar in je buurt... En dan kan je met droog weer, dan kan je daar flink last van hebben. Ja, dus je moet er niet beginnen te lachen als iemand zegt: Ik heb last van hooikortsen. Nee, nou, niet. En heel veel patiënten realiseren zich dat niet, dat je nu ook al hooikortsen kunt hebben. Maar goed, dat zijn. Het is een aparte bijverschijnsel. Maar als we een beetje de balans opmaken voor de natuur. Want ik zie ook allerlei andere berichten, misschien heeft het er allemaal niks mee te maken hoor. Ook de komt, is opeens gesignaleerd. Is het slecht voor de natuur? Nou, zo'n individueel geval hoeft op zich niet slecht te zijn. Maar wat je vorig jaar hebt gezien, um, dat was toch al een hele extreme situatie. Extreme weersomstandigheden die op elkaar volgen. Heel warm, toen extreem koud en toen maart weer extreem warm. En dat heeft toen wel een flinke impact gehad op, uh, op de natuur. Um, en dit is natuurlijk niet een, een individueel verschijnsel inmiddels. We hebben dit uh, jaren achtereen inmiddels dat we toch vrij hoge temperaturen hebben al uh, vroeg in het jaar. En dat zie je allerlei... Verandering in de natuur optreden als gevolg van die uh, temperatuurstijging. Ja. En als biologen, biologen maakt ons wel zorgen over waar gaat dit naartoe in de komende tientallen jaren? Voorlopig is het hier voor, wel spannend om te volgen wat, hoe, het, uh, hoe het verloopt. Ja, precies. Ik zou zeggen, die balans kunnen we pas over een, een, een tijdje opmaken, over een jaar of tien of zo. Um, maar in ieder geval vandaag bedankt voor het, het biologische weerbericht, meneer Van Vliet. Graag gedaan. <laughs> Mooie dag nog verder. Het lijkt tegenstrijdig. We zitten in een diepe crisis. En op dat moment verrijst er in Rotterdam het grootste gebouw van Europa. 160.000 vierkante meter kantoren, appartementen en ook nog eens een hotel. Het gebouw heet De Rotterdam. Niet te verwarren met dat stoomschip. Komend jaar zal het af zijn. Hendrik Willem Hofs, onze verslaggever, kreeg alvast een rondleiding. De skyline van Rotterdam is in beweging. De Erasmusbrug, die koon van de Maastad, voelt zich inmiddels nietig... doordat er een enorme kolos... Naast is gezet. Op de Wilhelmina Pier is de Rotterdam verrezen. Drie glanzende torens naast elkaar. De verticale stad wordt hier wel genoemd van de hand van Rem Koolhaas. Ja, dit is een gigantisch gebouw. Het is een gebouw van 160.000 vierkante meter. Uh, en het staat eigenlijk op de oppervlakte van een klein voetbalveld. Micha Molsbergen is de projectdirecteur van de Rotterdam. Hij leidt ons rond en neemt ons mee het gebouw in. Er zijn ongeveer 500 mensen aan het werken op dit moment. En uh, over een aantal maanden is dat naar 850 gegroeid. Want uh, ja, ze zijn nu met de afwerking bezig. En dat kost altijd nog meer mankracht uh, dan in de ruwbouwfase. De lift zit er al in. En er zit ook een liftboy in. Ja, gewoon zit, dat de hele dag. Wel eentje met een bouwvakkershelm. Op en neer klap. Hoeveel verdiepingen? 33. En we gaan naar het kantoordeel. Uh, en dan zitten we rond de 120 meter. Uh, dit is een kantoorvloer uh, uh, die uh, gemaakt moet uh, gaan worden. Uh, ja, en hier krijg je straks uit uh, met uitzicht over de stad. En als het helder weer is, kan je zelfs tot uh, de skyline van Amsterdam zien liggen. We zitten weer in Europa, in Nederland, in een hele diepe crisis. Hoe gek is het om dan zo'n gebouw neer te zetten? Het is haast ja, een beetje onwerkelijk. Dat lijkt wel zo, alleen ja, crisis Dat is ook weer iets van de laatste jaren. Toen we in 2009 waren, was het begin van de crisis. Toen dachten we dat het eigenlijk wel snel over zou zijn. Maar het is erger geworden. En uiteindelijk is dit gebouw natuurlijk neergezet. Maar het is natuurlijk niet neergezet zonder gebruikers. Want we hebben natuurlijk gewoon mensen die hier naartoe gaan verhuizen. Waardoor het ook ervoor zorgt dat het toch niet heel erg vreemd is... dat je zo'n soort ontwikkeling neerzet. Alleen het doet wel vreemd aan, dat kan ik me voorstellen. Maar bent u niet bang dat u ja, voor leegstand hebt gebouwd? Uh, wij zijn niet zo bang voor leegstand, want ja, je moet altijd kijken naar de kwaliteit van de plek. En wat wij merken is dat als je de goede voorziening hebt en de goede locatie, dat er ook gebruikers uh, voor zijn. Wat wel het geval zal zijn, is dat op de slechtere plekken he, die, uh, in de stad, uh, dat daar mensen wegtrekken. En daar moet je dan ook iets uh, mee doen. Deze verdieping staat de bouwradio aan. We lopen hier even naar binnen. Dit is het uh, hotel, hè? Ja, we zijn nu in het hotel. Uh, met uitzicht uh, op de stad, uh, 285 kamers en dit wordt het Nauw Hotel. U bent uw uh, vastgoedondernemer. Zou u nou in deze tijd ook zo'n gebouw neer gaan zetten? Deze tijd is natuurlijk wel een stukje ingewikkelder. Uh, ik denk in de huidige tijd dat je niet zo'n soort ontwikkeling neer uh, kan zetten. Uh, en ik denk ook de schaal van dit gebouw. Hè, dit is een investering van 350 miljoen. Het zal denk ik heel de tijd duren voordat er een dergelijk project uh, weer in Nederland door een ontwikkelaar neer zou kunnen worden gezet. Reportages van Hendrik Willem Hofs. En op het moment dat ik tegen u praat post ik ook even een twittertje... via een fotograaf hier zo op de redactie... die een foto heeft gemaakt van dat gebouw waar Hendrik Willem het over had. Sinds de Olympische Spelen worden ze in één adem genoemd. Epke Zonderland en Hans van Zetten. En zo dadelijk hoort u ze in één reportage. Er zijn geen files. Ik heb wel een bericht van de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders... rijden er door een aanrijding geen treinen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloot. We gaan terug naar 7 augustus van dit jaar. Miljoenen mensen in Nederland en daarbuiten zitten aan de televisie gekluisterd. En ze kijken allemaal naar Epke Zonderland. Met een fenomenale oefening aan de rekstok won die Olympisch goud. En daardoor werd er in Nederland in, in ieder geval nog iemand wereldberoemd. Commentator Hans van Zetten. Helemaal euforisch deed hij verslag van Epkes Goudenkracht Tour. Verslaggever Martijn Bink kijkt aan het eind van het jaar met de turner... en de commentator terug op een voor hun beide roerig jaar. Daar is de, ja, de eerste, en de tweede, en de derde. Jawel, hij heeft geflikt. Drie vruchtelementen op rij. Hier, dit was en belangrijk, dit, dat je daar doorheen komt. Ja. En dit vind en ik geweldig. En Hoe en jij landt, zo hoog, met zo'n kleine die kniebuiging zeg maar, uit die hoogte kan komen. Dat is heel bepalend geweest, denk ik. Gewoon de algemene indruk. En daar gaat iedereen voor staan. Ja. De meester aan de rekstok en de meester van het commentaar... kijken samen naar de oefening die hun leven heeft veranderd. En ik krijg van vele alles staande over... Zoetermeer, zoetermeer, Of Soetermeer. een ja, ja, ja, ja. keer een avond gehad uh, dat we ook de oefening samen hebben bekeken. Uh, en er even op, uh, op teruggeblikt hebben. En uh, ja, dan uh, valt eigenlijk mij het meeste altijd op dat ik nerveuzer was uh, tijdens de oefening dan hij. Want ja, hij was bezig met zijn missie te doen uh, en had maar één focus van uh, beginnen en eindigen. Hè? Maar ik was wel buitengewoon nerveus, want ik dacht ja, even iets mis en dan moet ik naar plan B. En wanneer gebeurt dat? En dan moet ik snel omschakelen. Is dat echt zo dat uh, Hans van Zetten zenuwachtiger was dan jij? Nou, niet uh, 20 minuten voor de wedstrijd, want dan was ik ook uh, heel erg zenuwachtig. Maar op dat moment van de oefening, toen uh, ja, was ik uh, zo gefocust uh, op een of andere manier. Natuurlijk, je, je voelt aan de ene kant wel de spanning, maar ja, er zijn geen zenuwen meer. Dan moet je het dan wel uh, in controle houden, blijkbaar. Dus uh, ja, op het moment van de oefening, uh, ja, ik weet niet, zat ik in een, uh, een bepaalde trance, denk ik. De turnleertjes worden bevestigd. Het tape wordt vastgezet. Hij heeft het hoofd koel gehouden. De avond ja, maar... voor de grote finale, op de 6e augustus, zaten wij met een aantal NOS'ers... Uh, om de tafel uh, aan de maaltijd. En toen vroegen uh, mijn collega's ook van... Uh, Hans, hoe ga je dat doen met Epke? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet één ding. Uh, want zijn leven gaat veranderen door dit optreden. Dus uh, vlak voordat hij aan het toestel springt, dan zeg ik... De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. En hoe dat gaat veranderen, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat kan ik nu wel vaststellen. Dat ga ik zeggen. Had hij daar gelijk eigenlijk? Ja, goed. Uh, het is, uh, je zit er nu nog middenin natuurlijk. Dus uh, misschien moet je... Over een paar jaar heb je een beter beeld van. Maar ja, de laatste tijd is natuurlijk. Uh, wat heel uh, opvallend is, is uh, dat het uh, ja, heel, heel, heel druk is en heel, heel hectisch. En iedereen uh, ontzettend enthousiast. Uh, nog steeds is uh, een aantal maanden na de Olympische Spelen. Sportman van het jaar, een wassen beeld, om maar even een paar dingen te noemen. Ja, er zijn uh, hele unieke uh, dingen die, uh, die na de tijd uh, uh, zijn gebeurd en, uh, en nog gebeuren. En uh, ja, dat, dat zijn wel echt. Uh, Momenten waar je dan uh, natuurlijk van, uh, van gaat genieten. Ja. Daar is de, ja, de eerste, en de tweede, en de derde. Jawel, hij heeft het geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En er ontstaat een enorme euforie hier. Het is niet alleen het commentaar van, uh, van de, tijdens uh, de oefening. Maar ik heb het laatste hele, hele wedstrijd gekeken. En, je, en dan. Uh, Dan krijg je gewoon zoveel informatie dat je gewoon een veel beter idee krijgt van ja, wat, wat gaat er zometeen gaat gebeuren. En op het moment uh, zelf, uh, ja, het enthousiasme, ja, als je zonder geluid uh, naar die oefening kijkt, tuurlijk, is het ook mooi. Maar dat wordt uh, vele malen versterkt uh, door het commentaar. Dit is belangrijk nu, wat nu komt. Die Salto, de Gaylord 2. Kan die doorgaan? Ja, hij kan doorgaan. Hans, met er zelf uh, vrij bescheiden onder. Misschien een beetje valse bescheidenheid. Heeft het jouw leven ook een klein beetje veranderd, die fantastische prestatie van Epke? Ja, in die zin van het is een ultiem moment wat je je hele leven bij je zal dragen. Want alleen al door deze oefening zijn wij aan elkaar verbonden. Doordat hij dat doet, wordt in de slipstream ook de coach meegenomen. Die krijgt de coach van het jaarprijs. Word ik ook nog meegenomen, want ik krijg de gouden microfoon. Ja. Maar uiteindelijk, als, dat kwam door het goud natuurlijk van Epke. Want als Epke geen goud wint dan hadden wij ook die prijzen niet gehad. Hè. Dus mijn bijdrage eraan is vooral, in, denk ik, door de overdracht van de beleving... dat zijn populariteit is tot ongekende hoogte gestegen. Mede daardoor. Dubbel Salto, de Flying Dutchman. Hey, hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Edgar Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturred. Hij staat. En hij heeft iedereen. En ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Edgar Zonderland hier laat zien. Objectief commentator... Of supersupporter? Nee, supersupporter. Ja, nee, nee. De Nederlanders die voor de kijkbuis zitten... die uh, hebben geen uh, zin om een uh, Japanner of een Chinees uh, te laten winnen. Die staan allemaal natuurlijk massaal achter Epke. En ik ben toevallig dan uh, zitten in het voorterrein... Uh, dat waar te nemen en uh, daar komt van te doen. Dus die willen natuurlijk ook wel horen dat ik daar ook uh, volledig mee eens ben... met uh, de, de, de basisopvatting van de Nederlanders. Dus ik ben de supersupporter. Is het fijn zo'n supersupporter als Hans van Zetten? Uh, ja, natuurlijk. Ik ben heel blij dat Hans uh, op dat moment ook uh, het verslag doet. En, uh, en met het enthousiasme. Want als hij geen supersupporter was geweest... was het denk ik een heel ander verslag geweest uh, dan dat het nu was. En uh, ja, voor mij is het natuurlijk ook fantastisch... dat uh, als ik die beelden terugzie uh, uh, met het commentaar van Hans... dan, dan beleef ik het zelfs uh, intenser dan, uh, dan dat uh, normaal. Dus uh, nou, dat ben ik wel, wat dat betreft Hans, uh, ook al is hij een beetje verscheiden... ben ik er toch wel heel erg dankbaar voor. Iedereen kijkt naar het scorebord. En iedereen heeft natuurlijk vreselijk veel respect... Voor Epke. Onze Epke die hier een fantastische oefening heeft laten zien. Fabian, handen. Drie vluchtelementen op rij. Het was ongekend een wereldprestatie. Maar nu circuleert er op het internet zelfs al een filmpje waarin Epke vier vluchtelementen op rij doet. Nee, daar hoef ik niet op te oefenen. Dat moet vooral hij doen. Want het blijft nog steeds zo dat sportprestatie door Epke geleverd moet worden. Uh, dus uh, uh, dat komt dat kom vanzelf, maar laat, laat men vooral niet denken dat als hij dat dan een keer in een training doet, dat het dan ook wedstrijdrijp is. Dus ik zie hem dat uh, voorlopig in de wedstrijd het eerste half jaar nog helemaal niet doen. Nou zijn er mensen die zeggen je moet stoppen op je hoogtepunt. Nee, ja, dat zou wel heel mooi zijn als je weet uh, als je op je hoogtepunt bent. En, uh, maar ik weet uh, wat dat, voor mij, uh, dat het bij mij gewoon niet het geval is. En dat is ook wel de reden waarom ik uh, uh, door wil gaan. En niet uh, qua hoogtepunt van het, uh, de beste prestatie. Want ja, Olympische Spelen en goud halen, dat is het hoogste. Maar uh, ja, gewoon uh, mijn eigen grenzen nog, uh, nog proberen te verleggen. En dat is uh, mijn grootste motivatie. Over vier jaar Rio, dan ben jij 30. En dan is Hans, ik mag het denk ik wel zeggen op de radio, 68. Beter er dan weer bij, Hans? Ja, wat denk je dan? <laughs> ik dacht dat wij bij de NOS uh, zo rond ons 65 moesten stoppen met werken. Kijk, zolang, uh, zolang ik uh, nog met diezelfde passie uh, en mijn stem goed is... en uh, ik blijf scherp uh, en ik heb zelf het gevoel dat ik geen uh, sleedsheid vertoon... dan ben ik er toe in staat. Uh, aan mij zal het niet liggen. En het publiek skandeert. En daar is die 16,533. Kijk, het is natuurlijk altijd leuk en uh, dat maakt niet uit welk beroep je doet... of je nou bakker, timmerman of uh, televisiecommentator bent... Om, com om complimentjes te krijgen. Dus ik heb er in de afgelopen zomer heel veel uh, gekregen. Maar aan de andere kant uh, wil ik dat ook weer relativeren. Want het gaat toch uh, gewoon om uh, het doen van het werk... Uh, het plezier hebben, uh, andere mensen plezier geven... ook aan deze sport. Want dat is eigenlijk mijn passie uh, in, in deze fase van mijn leven... om gymsport heel breed te, te, te uit te dragen in de Nederlandse samenleving... omdat ik... Van mening ben dat gymsport goud is en dat het elke samenleving sterker en socialer maakt. We kunnen best nog wat leren van de oude meester. Ja, Hans heeft wat dat betreft nog meer ervaring dan, dan ik zelf. Ik natuurlijk op een andere manier. Maar van het totaalplaatje kun je zeker bij Hans terecht. Het is ongelofelijk. Hij staat één. Hij staat één. Hij staat één. Hij staat één. Voor het geval u het nog niet had begrepen, hij staat één. De reportage was van Martijn Bink over Hans van Zetten en Epke. Epke, Zonderland was dat. We gaan naar Mark Nessen, want Joris van de Kerkhof is daar al de hele ochtend. Hij volgt de mensen die naar de kerk gaan vanochtend. En ze zijn al aan het zingen. In de regen in Mark Nessen. Kiriëlees. Volgens mij kun jij de tekst, al, Bert. Doe maar, je kunt het best. <tiedat> je probeert mij nu te verleiden om mee te zingen. Ik heb gisteravond al gezongen en uh, ik moest van mijn zoon mijn mond houden op enig moment. Dus. Gisteravond hier in Mark Nessen was er een uh, dienst om, uh, om half tien... Afgelopen zaterdag was de kiekeboe, was de musical voor groep 7 en 8 in de kerk. En nu om 9 uur is er weer een dienst, om 11 uur is er weer een dienst. Maar vooral voor de dienst van 9 uur worden de mensen uit Mark wakker gezongen, wakker getoeterd eh, om vooral naar de kerk eh, te komen. Kennen u de tekst niet, dat u mee moet lezen? <lacht> Moeten we even controleren. Hè? Klopt het niet? Klopt het, perfect. is mooi. Als u nou zelf eh, in zo'n huis zou zitten waar u nu allemaal langs loopt en die herrie hoort, <laughs> zou u dan denken van nou, kan ik niet gewoon nog een keer omdraaien? Ik denk het wel, maar als ik dan de gordijn open doe, denk ik, wat is dat allemaal voor raars? Als ik het niet zou kennen, zou ik toch denken met de glimlach van, oh dat is leuk. Ja, en wat is er dan leuk aan? De eerste gedachte, mensen die samen de straat op gaan, fijn zingen, samen zijn hè? En dat samen zijn en het zingen dat is voor u kerstmis. Nou, u moet weten, ik zou deze kerst alleen zijn en ik denk ik ga, ga mensen opzoeken. En dan is het inderdaad wel een bijzondere betekenis, ja. En waarom zouden? De hele kerst alleen? Nee hoor, ik ga vanmiddag vrienden opzoeken. Maar ja, ik ben dit jaar voor het eerst een uh, hele lange tijd alleen. Hè. Dus, en hoe ja, komt dat doen? dan? Nou, een half jaar geleden bij mijn vrouw weggegaan. Dus dan is het ook weer bijzonder, hè? Ook wel mooi om dan misschien deze dagen ook weer wat met elkaar te doen. Ik ken niets van de achtergrond en dat hoeft u ook allemaal niet te vertellen. Maar het zijn wel van die dagen om dan weer bij elkaar te komen. Ja, ik zoek dan wel even de mensen nu op. Gisteravond wist ik dit nog niet en uh, ik dacht van... Uh, ik zag het en ik denk, nou goed, ik ga lekker vroeg mijn bed uit. En we zien wel wat de dag brengt. En wat kan Jezus, de geboorte van Jezus dan... Uh, ja, wat brengt dat dan voor u... Uh, met de geschiedenis die u nu vertelt... over dat u een half jaar geleden bij uw vrouw bent weggegaan. Hoe helpt dat u? Ja, dat je toch niet alleen op deze wereld bent. Er zijn heel veel mensen om je heen, en Jezus natuurlijk ook... die je daarbij helpt. Ja, absoluut. Het gevoel van even van, uh, ja, ben, ben ik dan alleen? Nee, ik ben helemaal niet alleen. En dat geldt voor uw ex-vrouw dan ook? Daar ga ik wel vanuit, ja. Dat weet ik ook wel. Zou het dan vervelend zijn geweest als zij hier ook zo meeloopt? GELACH ja, dat is een mooie vraag. Ja, nee, Dat zou in de kerstgedachte niet vreemd zijn. Had van mij gemogen, maar ze woont hier niet. Dan loopt u rustig verder om negen uur in de kerk. Dank u wel. Dank u wel. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Hier is Bas Gemmink. De uitgelekte kersttoespraak van de koningin... was gisteravond het onderwerp van gesprek op Twitter. Internetjournalist Francisco van Jolen wijst op de melding... die de website waar de toespraak staat kennelijk gaf... toen de toespraak online gekomen was. It works. Presentator Thijs van der Brink grapt... als de kersttoespraak van de koningin is uitgelekt... dan de mijne ook maar. Met daarbij een linkje naar zijn videoboodschap op de website van de EO. Leonie Jansen twittert dat zij het heel stoer zou vinden van de koningin... als ze live een hele nieuwe kersttoespraak doet. <laughs> en het fake-account, het nl dat altijd meent te weten wat de koningin ergens van vindt... die mailt... Nou, als deze al is uitgelekt, gaan wij morgen gewoon verder met een andere. De politici, dat is wel opvallend, houden zich tot nu toe nog stil... over de uitgelekte kersttoespraak. De kersttoespraak van koningin, de, de koning sorry, van Spanje, Juan Carlos... was niet wat tevoren uitgelekt. Gezeten op zijn bureau sprak hij het Spaanse volk toe. En daarbij ging hij niet voorbij aan de economische crisis die zijn land teistert. Dat heeft een intensiteit en een hardnekkigheid... die niemand zich had kunnen voorstellen. De economische crisis die we al heeft een intensiteit, een amplitude en een persistentie in Alle opofferingen voor de economie mogen niet voor niks zijn. Binnen een redelijke tijd moet de welvaart weer terugkeren, vindt de koning. De van vandaag moeten de welvaart van morgen in een redelijke tijd. Daarbij dacht hij vooral aan de vele werkloze jongeren... die elke dag weer opstaan in onzekerheid. Ja, u herkent het vast. Dit zijn de eerste maten van Driving Home for Christmas van Chris Ria. Vooral Sky Radio is dol op dit, dit nummer. Met hoe vaak dit nummer van Chris Ria is gedraaid op Sky Radio... kun je bijna zes keer het hele Nederlandse snelwegen net rondrijden... schrijft Volkskrant. Het verveelt er niet, schijnt. Driving Home for Christmas kwam uit in 1986. Sindsdien is het 1653 keer gedraaid door Sky Radio. De Volkskrant heeft ook uitgerekend hoe vaak het nummer in totaal... sinds de release in ons land is gedraaid op de radio. Waarschijnlijk 11.799 keer. Dat betekent 790 uur... Airplay En dat is een volle maand met alleen maar dit nummer. Nou, eens kijken welk radiostation dat gaat doen. De drie eh, dj's van 3FM, die, die zullen dat vast niet doen, zijn uit het glazen huis. Het geld voor het Rode Kruis is geteld. Tijd voor het volgende radio-event, de Top 2000. Op de site van Radio 2 is te lezen dat dj Bert Handrikman de lijst vanmiddag om 12 uur opent... Met A few to a Kill van Duran Duran. De Spiegel plaatst een, een seriefoto, zelfs over het rare kerstweer van dit jaar. Meestal ligt er in München sneeuw met kerst, maar dit jaar kunnen de jassen uit. Gisteren is er namelijk een temperatuur van 20,7 graden gemeten. Dus zien we meisjes in bikini, in een meertje, omringd door bomen zonder bladeren. In de bierkarten zitten mensen aan lange tafels in de zon of ze spelen een potje croquet. De Belgische website van de tijd, daarop staat te lezen dat door de zachte kerst er een overvloed aan elektriciteit is in Europa. En in België wordt elektriciteit op de stroombeurs gedurende sommige uren verkocht voor 0 euro en zelfs minder. In Duitsland is de prijs zelfs nog lager. De marktprijs zakte tot min 15 euro per 1000 kilowattuur. Een week geleden kostte dezelfde hoeveelheid stroom. Nog tussen de 39 en 65 euro al dus de tijd de gratis stroom. Gratis stroom. Hebben we nog kerstmuziek of uh, alleen maar dit uh, moppie? Alleen dit moppie. Ze nee. doen niet naar kerstmuziek op radio één volgens mij. eigenlijk ja, gelukkig maar. VVD-Europarlementariër Hans van Balen over Europa, crisis en de VVD. Gewoon de hand op de knip. Zometeen in KRO Goedemorgen Nederland. En de rest van het verhaal is dat je minder in het geheel zou moeten uitgeven. Minder overdagsuitgaven, minder subsidies. Dan zul je dit probleem niet hebben. Zometeen om half tien. Ik weet 100% zeker wat het kabinet wil, ja. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar moet u in het nieuwe jaar heen met uw geld? Als uw beheerd vermogen klappen oploopt, laat uw geld beleggen door Alex. Elke dag kiezen wij de juiste beleggingen voor u. En als de beurs tegen zit, stappen wij even uit aandelen. Met als gevolg een rendement om trots op te zijn. Alex, resultaat geldt. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.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 Bekijk onze rendementen op alex.nl. Alex, resultaat geldt. Filmmaker Wim Wenders brengt met zijn veelbekroonde dansfilm Pina... een spectaculaire ode aan de Duitse choreografe en danseres Pina Bausch. Deze eerste kerstdag kunt u zich in het Uur van de Wolf laten meevoeren... op deze sensuele en visueel adembenemende ontdekkingsreis. Vanavond, tien over elf, NTR Nederland 2. Dit is Radio 1.